In de maand juni stellen we het boekje van Catarosa de Petrie centraal met de titel Zeven Stemmen spreken. Het is uh, het tweede boekje uit de serie van de Rozen-serie die zij geschreven heeft. En het getal 7 speelt hier een belangrijke rol. Het is universele wijsheid die ze hier uh, beschrijft vanuit een diep innerlijk weten, diep herkennen. Heel eenvoudige taal is het, maar wel heel diepzinnig. En ook niet altijd even makkelijk te begrijpen. Maar wel heel erg to the point. Het getal 7, Anki, Jij hebt daarover geschreven in de inleiding van deze maand. Wat betekent dat getal 7 voor jou? Hoe zie jij dat? Ja, nou, het viel mij inderdaad ook op, dat getal 7, steeds. dat heb ik ook inderdaad als, als leidraad genomen... Ik heb inderdaad er niet ingeschreven wat het voor mij betekent, maar um, nou, als ik die zeven hoor, dan denk ik ook toch aan ons, uh, aan ons symbool, aan de basisvormen, driehoek, vierkant, cirkel, punt. En als ik dan denk aan, dat, uh, aan die driehoek, dan zie ik voor me toch dat heilige drievoud wat zich schenkt naar ons toe. En dat is dan ook het heilige in ons wat mogelijk is naar lichaam, ziel en geest. Dus dan heb je die drie. En dan, uh, wij staan dan als mens toch in, in deze wereld. En deze wereld is toch, uh, wordt gekenmerkt door het getal vier. En ja, bij het getal vier kun je natuurlijk heel veel verschillende soort, heel veel dingen denken. Maar even dichtbij gewoon de vier elementen zou je kunnen denken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, lucht adelaar, dat is dan het nieuwe denkvermogen wat, wat in ons mogelijk zou kunnen worden op basis van die drieheid. Maar dat, maar dat kan je ook weer linken aan het, aan het vierkant van bouw wat we kennen in de school. Ja. En dat vind ik dan weer heel mooi, want dan denk je aan punten gericht zijn op dat nieuwe in ons. Water is flexibel, het dus element water is flexibel. Harmonie der wisseling, of hoe zeg je dat? Harmonie in de wisseling, de activiteiten bijvoorbeeld dan heb je het vuur, warmte, liefde, strijdloosheid. En dan moet ik er nog één hebben. Ja, natuurlijk de aarde. Dat is dan de mens. En het is de mens die dus die dat hele nieuwe, die opstanding van, van die nieuwe mens in zich uh, kan laten realiseren. Maar dat kunnen we niet alleen. Dus dan heb je weer die groepseenheid. Dus voor, voor mij zijn het ook uh, die zeven zijn heel dichtbij, gewoon voor mij als levenshouding om, om de opstelling van, van die anderen in mij mogelijk te maken. De, ja, ik vind dat zeven vind ik, vind ik zo'n volheid eigenlijk weergeven. Gewoon als pad voor je als, als, ja, als mens nu. Ja, ik vind het altijd bijzonder, die zeven. Je komt het zoveel tegen in de natuur: heb je natuurlijk de regenboog ja. en je hebt de zeven toon in de toonladder. Ja. En je hebt ook uh, wat ik altijd interessant vind in de geometrie, als je een cirkel hebt, dan kun je er precies zes omheen zetten. En dan raken ze elkaar. Dan heb je een mooi rood symbool. Maar je hebt ook die zevenheid ja. die daar een compleet geheel weergeeft. Ja, ja, ja. ja. En die zeven die zie je heel veel terugkomen in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes. Ja, dat is mooi wat je zegt, want het boekje gaat daar natuurlijk ook over. Hè? Het is, het is, het is, jij zei er net heel mooi dat het universeel is, maar het is dus ook dit boekje specifiek richt zich ook best uh, veel naar, uh, naar, naar het christendom en naar het klassieke rozenkruis. Bijvoorbeeld, ik um, moet even nadenken hoor, welke hoofdstukken er nou... Uh, nou, het openbaringenboek komt er natuurlijk in naar voren. Die zeven sterren uh, ja. die, uh, die in de hand zijn. Um, uh, ze gaat in op de, op de zielengeboorte en dat is dan Jezus, Mi, Omnia. Dat is het, het christusprincipe ook in ons. En dat is ook een... Uh, uitspraak die we terugvinden in de roep der Rozenkruise Broederschap, of ja. wel de Fama Fraternitatis uit ja. de klassieke Rozenkruis, ja. en daar ze we vaker naar die vlammende driehoek of trigono ja. ignium ja. maar ook uh, het lezen van de rota, dat is ook iets wat genoemd wordt in ja. uh, dat uh, geschrift van de klassieke rozenkruisers ja. en dat gebruikt zij als inspiratie om, ja, om dat te duiden. Ik vind dat mooi, weet je dat, ik moet dan ook altijd aan de microcosmos denken. Aan al die lichten die je om je heen hebt, die jou toch beïnvloeden. Ja. Dus je, je kan in jezelf lezen, je, je kan je rota, je kan lezen in die, ja dat bedoel ik niet astrologisch of zo, maar gewoon, ja, er zijn dingen die jou bewegen door het leven heen. En dat zie ik dan als die lichten, als die, als die, die lichtpunten die daarin in die microcosmos uh, ja zitten, ja. Maar we hebben het nou even over die zeven gehad, André. Um, uh, ik, ik vind ook een heel mooi hoofdstukje over de tien zeven rond. Ja, dat heeft mij ook enorm geïnspireerd. En, en jij hebt toch je, uh, ja, je, je hebt je toch verdiept in, in die in de Kabbalah. Uh, wat, wat, wat zegt dat jou nu? Ja, kan ik het heb kort destijds, nog vertellen? Destijds heb ik wel het cursussen gedaan over Kabbalah. Ja. En dat boeide mij enorm. Ja. En daar werd dan de boom des levens, of de levensboom, die bestaat uit tien Sefirot, uh, besproken op allerlei manieren. En uh, dat sprak me enorm aan. Ik denk, ja, dat, dat is zo. Maar in de school van het Rozenkruis werd er eigenlijk helemaal niet over gesproken. Tot ik op een gegeven moment dat hoofdstukje ontdekte. En ik denk, hé, hey, ja, ja. Kateroos de Petrie spreekt er ook Ach, wat over. Ja. Dus dan klopt het. Dan, ja. de, dan hoef ik daar geen zorgen over te maken. Dan is dat ook in overeenstemming met, uh, met uh, wat de school van het Kruis uitdraagt. Ja. En dan heb je geen zeven zeven -rot, maar tien zeven -rot. Ja. Maar die zijn onderverdeeld in drie hogere, die altijd geestelijk blijven. En ja. zeven die zich manifesteren. Okay. En zeven heb je dan natuurlijk ook de, de zeven geest of de zeven stralen... Uh, zoals die wel genoemd worden. Maar die anderen die, uh, kunnen zich niet manifesteren op een bepaald vlak, nee. tenzij er contact is met een hogere dimensie. Ja. En ja, dat is best ingewikkeld uit te leggen, maar uh, zou, het is wel als... boeiend om, om daarmee bezig te zijn. Zou, zou je het ook kunnen zien als een levensweg, toch ook, voor jezelf? Dat je onderaan begint en dat dan toch al die aspecten, dat dat allemaal delen zijn waar je... Ja, die in je vrij kunnen komen, als, als kracht of, of... Ja, zeker. Iedereen is in principe die levensboom zelf. Ja. En uh, dat zijn uh, ja, potentiële krachten die tot ontwikkeling kunnen komen. En dat gebeurt ook als je daar bewust mee bezig bent. Ja. Als je leven bewust leeft en open staat voor, ja, voor de krachten van de gnosis, dan komt dat tot bloei op een bepaalde manier. Ja. En er wordt ook wel gezegd van mensen is niet één levensboom, maar meerdere levensbomen die in elkaar grijpen. Ja, ja. Je noemde net al eventjes lichaam, ziel en geest. Ja, ja. Dat zijn eigenlijk allemaal afzonderlijke levensbomen en die grijpen in elkaar. Ja. En aanvankelijk ben je vooral lichaam of persoonlijkheid, maar als de ziel actief wordt, dan kunnen ook die hogere ja, ja. uh, sevirot uh, tot ontwikkeling komen. Ja, ja, ja. Nou, joh, dit is al wel heel veel hoor. Dit is heel veel, ja. Ja. ja. Ja. Uh, er komen nog meer uh, boekjes uit de Rozenserie aan bod. Uh, we gaan het nog hebben over uh, Zeven Stemmen Spreken, die hebben we nu gehad. De volgende zal zijn uh, uit deze serie Het Zegel der Vernieuwing. En er is ook nog een boekje, Het Gouden Rozenkruis. En daar gaan we de volgende keer mee verder. Ja, doen we.